Raymond Seré met het NWS-journaal. 5000 auto's van het Rijk. Dat blijkt uit cijfers die in handen zijn van één vandaag. Bij een deel van de auto's moet de motor worden aangepast. Anderen krijgen alleen nieuwe software. De politie heeft Volkswagen importeur Pon gevraagd... om politieauto's met voorrang aan te passen. De meeste arbeidsongelukken gebeuren in de landbouw, de horeca en de bouw. Mensen die in die bedrijfstakken lopen twee keer zoveel kans op een arbeidsongeluk als mensen in andere sectoren, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. In ruim de helft van de gevallen werken mensen gewoon door na een ongeluk, op de dag zelf of ook nog de dag erna. Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas morgen in Meppel is er toch een protest met lawaai van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Met de burgemeester was afgesproken om een stil protest te voeren, maar daarvan zien de tegenstanders van Zwarte Piet nu af. De burgemeester van Meppel maakt zich er niet druk om. 35.000 mensen maken morgen herrie, dus die 200 van de actiegroep maken hem niet uit, zei hij tegen RTV Drenthe. Hij gaat het protest dan ook niet verbieden. Dan het weer in het westen buien. Die trekken naar het oosten en kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en zware windstoten. Ook vanavond en vannacht nog buien. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. De files met de meeste vertraging in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. De stad tussen Blarik en Kloopendiemen 14 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstoken weer vrij, maar de vertraging is nog wel meer dan een uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Kloopend Oude Rijn en de afwet Eveningen, 10 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muidenstad 5 kilometer van Kloopend Muidenberg. de Berg. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Kloopend Oude Rijn 10 kilometer. En verderop voor Kloopend Gouwe 9 kilometer. 13 Den Haag richting Rotterdam, tussen Kloopend Prins Klausplein. En de Afrikbeiken Roodreis 12. En op de A15 Rotterdam naar Gorkem Staat 9 kilometer file tussen Kloopend Ridderkerk en Stedert West. A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen Kloopend Ridderkerk en Klaverpolder 11 kilometer. En op de A27 Almere naar Utrecht. 7 kilometer tussen Kloopend Eemnes en Beeldhoven. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, met nu Zandvoort draait door. Ja en de tune is begonnen. Een vreemde stem voor u op de vrijdagmiddag om vijf uur. Want uh, u bent als trouwe luisteraar natuurlijk gewend dat u of Ruud Jansen nu hoort of onze collega Charles Duif. En uh, sinds kort hebben we natuurlijk een nieuwe ster aan het firmament. Is uh, een poosje geleden in het diepe gegooid. Imka, die, uh, <laughs> die heeft de vorige keer een uh, programma gedaan uh, omdat de heren niet uh, konden komen. En uh, ja, twee vandaag weken is geleden, het. Uh, ja. ja, dat was twee weken geleden en uh, vandaag uh, ging het ook niet lukken voor ze. Ze zijn alle twee uh, ziek en uh, zijn daardoor afwezig. Maar goed, uh, Imka is inmiddels uh, geroutineerd. <laughs> Ah, ja, ik heb het <tot> overleefd. <slacht> nou, ze is deskundige -kundig, des uh, geworden. Eh? Ervaringsdeskundige, <tot> zoals je het noemt. Dus uh, we doen het gewoon lekker met z'n tweeën. En als ja. ik dat uh, roep, dan heb ik het natuurlijk inderdaad over Imka Drommel... en uh, mezelf, Dolly Tempierik, uh, hier op ZFM bij uh, Zandvoort. Draait Dor En uh, sidekicks gaan ervoor. <hijha> ja. Ja. <hijha> Ja, en uh, wij zitten hier natuurlijk niet met z'n tweetjes om elkaar vragen te stellen. Nee, we hebben een ontzettende gezellige, amicale, leuke gast vandaag in ons programma. Kees Rutgers. U, uh, ik denk dat heel veel Zandvoorters hem uh, wel kennen. Hij heeft een uh, mooie carnavalshit ooit gemaakt. Uh, waar de heel Zandvoort breed uitgemeten door het beeld liep in Polonaise. En... Uh, ja. En dus, hij doet uh, meer dingen en daar gaan we straks helemaal over hebben. Wie is Kees Rutgers? Wat heeft hij gedaan? Waar komt hij vandaan? Waar wil hij naartoe? Hoe gaat het lopen met Kees? We gaan het u straks allemaal vertellen. Maar als het goed is, heeft onze technische hulp Hans Wassenaar... een heel leuk muzikaal nummer voor ons uitgezocht. Dus zullen we, we dat eerst maar eens ah, even doen? Gaan we eerst doen. Ja? Oh, Oké. Okay. Okay. Hoort. Nu zeg je mijn lied, het slot was kapot Nu zeg je, kom brengen, op door Maar ik ben nu bang dat ik stoor ja, Je loog tegen mij, alsof ik een kind was Geloof dat je dacht, dat ik helemaal benen was echt schat, eentje dat je maar kan. Zeg, schat, je bent heel wat van plan dan. Toen ik thuis kwam, was er geen brood meer in de kast. En je zei: Ik kan niets voor je doen. Maar ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpakt. En kom maar vragen je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal polinter was. Zes, wat denk je dat je aan kan? Zes, schat, je bent heel. Toen ik huis kwam was er geen plaats meer in je bed En je zei, waar stap jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet En mix je een lievelingsdrank Maar ik denk dat ik dit keer bedank We kijken bak. Dat ik helemaal volwitten was, is schat. Denk je dat je maar kan? Sis, schat. Je bent heel wat van plan dan. Van plan dan. Van plan dan. ben je van plan? Ja, wat was je van plan dan? Ja? He? <laughs> Ja. <laughs> Lekker plat Amsterdams, hè? Harry dat? Slinger, wat was je van plan dan? Dat <laughs> komt bekend voor. Dat komt jou bekend voor, ja. ja. Want jij bent ook niet helemaal vrij van een Amsterdams accent, nee, hè? Nee, nee, ik ben al heel lang weg, maar dat raak je nooit kwijt. Uh, iedereen hoort uh, uh, altijd dat je toch nog wat, iets met Amsterdam hebt. Ja, want uh, jouw uh, stijfselkissie heeft daar ook gestaan? Ja, in de staatsliedenbuurt in Amsterdam. Dus bij uh, eindpunt uh, van Lijn 10. En okay. ja. daar haal uh, ik me weg. En daar ben ik uh, opgegroeid, ja. tot gegroeid. En uh, ja, geweldig. En, en uit wat voor soort gezin kom je, Kees? Wat, wat, wat deed pa voor de kost? Arbeidersgezin, uh... hè. Mijn vader was tegelzetter, uh, metselaar. Oh. Die uh, werkte overdag bij een baas. En s'avonds avonds dan ging hij klussen voor zichzelf. Uh, dat ja. was... Voor de, de extra centen. Na de oorlog. Uh, ja. Nog niemand had een, uh, een badcel. Van, een, nou, dan ging hij allemaal badcelletjes maken. uit uh, oude kasten in de, de volksbuurt. Ja, wat dat betreft was er natuurlijk een enorme markt. Hè, op dat ja. moment. Ik denk dat hij dat allemaal niet aan kon. die vaak. bouwen. bouwen. en, ja. en uh, ja, Badkamertjes. Ja, ja, dus, ja. Maar ja, uh, dat zeg ik dat dat een. Uh, Arbeidersgezin en uh, nou we hebben het altijd uh, goed gehad, maar we hebben er hard voor gewerkt. Ja, ja, ja, ja dat, dat hoor je dan wel. Ja. Ja. En, en, en broers, zusters? Ja, ik heb een, uh, een zuster, een oude zuster, en uh, die is inmiddels overleden. En een broer die zeventig uh, geworden is net. Jeetje, ja. Ja, ja, dus die is tien jaar ouder dan jij. Uh, nee, vijf jaar, want ik ben van uh, oh, 49. Oké. Okay, dus Van de vorige uh, eeuw. Ja, ja, ja, Ja, het is toch wat hè, ja, maar vorige klinkt dat, maar klinkt dat oud hè? Dat ja, klinkt, ja, dat klinkt ja, heel oud. ver weg. <laughs> maar in, in mijn gevoel ben ik nog dezelfde uh, veertiger of zo. Dus. Ja, ja, ja. Voel me nog niet zo oud. Ja, maar je hebt wel dus echt je jeugd uh, in, in Amsterdam doorgebracht. Ja. Je bent daar getogen. Ja. School gedaan gedaan. Van Bossenschool en toen uh, de eerste OS op de Raamplein. En uh, nou ja, dat was uh, met voetballen op straat op het pleintje. Ja, en, uh, dus, uh, ja, echt, ja heerlijk uh, zoals het vroeger allemaal zoals nog het vroeger kon... hoor Geen auto's in de straat. Niks. Dus, uh, ja, ik kon lekker je gang gaan. Honk, honkballen op straat en zo. En, Een stoepetje hè. De, de bal heen en weer. Ja. ja. <laughs> nou, je was uh, echt, uh, ja. Ik kan nu niet meer voorstellen. Maar het was... Nee, dat is waar. Dat is waar. Zeiden wij een beetje nostalgisch ja, tegen elkaar. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja zo Andere is tijd, het. tijd, maar dat ja, was na de oorlog, de wederopbouw. Dat ja. Ja, ging alleen steeds maar beter eigenlijk. Dus wij hebben een. Ja. Ik heb een prachtige jeugd gehad. En, en Heerlijk. Daarna ook, ja. We, we hebben alleen maar de vooruitgang meegemaakt. Ja, Geen ja. oorlog. En, dus. en uh, wist kleine Kees al heel jong wat hij later wilde worden? Ja, ja, ja. Dat was, dat was heel uh, opvallend. Ik was altijd. Uh, Geïnteresseerd in, uh, in voetbal, in sport. En ik wist eigenlijk al uh, vanaf mijn tiende dat ik uh, sportverslaggever wilde worden. En op de radio. En dan uh, ja. deed ik dus al thuis uh, een microfoontje erbij spelen. Alsof ik uh, sportjournalist was. Ja, nou, ja, ja. Dat heb ik waar kunnen maken. Dus dat... Uh, ja, helemaal mooi. Ja. Helemaal mooi. Ja, ik, ik zei het net al, hè? U, u kent Kees waarschijnlijk uh, in, in Zandvoort. Want je hebt ook wel eens in de krant gestaan natuurlijk. Ja, hè? ja. ja in de Zandvoortse Courant. Zandvoortse u, u, u kent Kees dus waarschijnlijk van, van zijn hit met uh, Zeg Kees. Zeg Kees, ja. En, en inderdaad met het Hazes Mezingfeest uh, van het Wapen van Zandvoort. En uh, het, het mooie boek over uh, Zwarte Riek. Maar uh, Kees is dus sportverslaggever geweest bij de Telegraaf vroeger. Ja. En uh, dat, dat heb je gewoon ook uh, echt al die jaren gedaan. Hè? Van jongs af aan tot, tot aan je pensioen. Nee, ik ik, het, zo ik een heb beetje. Niet niet altijd uit, in de sport uh, gezeten. Nee? Nee, ik ben, uh, kijk, sport is leuk. Maar tot een bepaalde. Je moet uitkijken dat je niet uh, te veel in die sport gaat zitten. Dat het allemaal vrienden zijn. En, uh, dan, en je onafhankelijkheid moet je behouden. Dus ik ben op een gegeven moment ook. Binnenland-verslaggever gaan doen, stadsverslaggever. Uh, de laatste jaren was ik uh, chef vormgeving en eindredacteur van uh, allerlei rubrieken. Ja. Dus dat uh, was weer heel wat anders. Ik heb de hele redactie eigenlijk wel gehad uh, ja, leuk. met mijn werkzaamheden. Ja, leuk. Dus een beetje allround uh, ja. daar bij die telegraaf ja. daarbinnen. Ja, mooi he. Ja, ik, ik denk eigenlijk... Uh... Ja, als je, als je dat allemaal uh, van tevoren weet... Hè? Dat, uh, als je tien jaar bent en zegt... ik wil later uh, sportverslaggever worden... Ja, en ik ja. wil voor de radio... en dan zit je nu dus terug te praten... hoe dat allemaal verlopen is... en dat je gewoon datgene gedaan hebt wat je wenst. En ja. ja, als je alles weet. En, André en, nu, Haas en nu ook uh, nog, na uw pensioen, of niet? Wat zegt u? Na uw pensioen ook nog? Ja, ik doe nu voor de Zandvoortse krant... Uh, Wordt leuk. Ik, werk. Eh, ik zet ja. een bruggetje te maken, Hans. <lacht> ik ben me niet kwalijk. Als je alles weet. Ja. Ik Stamt moeit... die hele brug weer ja, in. Ja, ik, ik zal het niet meer doen. <lacht> ja, kom nee, maar, ik bedoel... <lacht> Kees is natuurlijk een, een grote André Hazes fan. Je had ook op je verlanglijstje gezet van de verzoeknummers... een nummer van André Hazes. Ja. En dat was dus het nummer als je alles weet. En eigenlijk wist André Hazes ook heel vroeg natuurlijk al... wat hij wilde worden. Ja. He, en wat zijn vader niet zo zag zitten voor hem. Maar nee, hij heeft het wel, wel voor elkaar geknokt. Dus ik, ik wilde eigenlijk voor Kees het nummer draaien... Van André Haas is... Uh, Uitstekend gaan we doen. Als je alles is, dat je, is dat je bruggetje of niet? Dat was mijn bruggetje, Het oh. ja. oh. <laughs> is onder andere een hele lange brug geworden. Ja. Ja. <laughs> oké, okay, daar ga je brug te ver, hoor. We gaan luisteren. André Haas. Ja, oké. Okay. <laughs> Dat is nu zo somber Wie had dit kunnen denken Als ik dit had geweten Had ik wel ingegrepen om niet van jou te houden Maar dat is nu te laat Als je alles weet En ik denk niet na maar opeens de zon verdwijnen als hij alles verlaat. Dan wordt alles speelt en je voelt je leven. Ja, dan moet het koud, want jij moet nu... Jezus Kees, wat een prachtig nummer is dit, zeg. Ja, dit is ongelooflijk. Waarom? Uh, ik denk dat, dat een heleboel mensen dit nummer helemaal niet kennen. Nee, zijn, hij heeft zoveel nummers gemaakt. die op diverse CD's staan. die mensen niet kennen. Maar nee. ik bedoel, als hits kennen ze wel. Maar dit is zo mooi, zo gezond. Prachtig, prachtig. Ja, en dat echt, gevoel uh, wat hij erin legt. Kippenvel. Ja, ja, nog steeds. Want is er een speciale reden waarom je voor dit nummer hebt gekozen? Of? Ja, ik, ik hoorde het toevallig laatst weer. Uh, ik denk, ja, dat. dat, dat wil ik wel eens een keer gewoon weer horen, rustig. Ja, het ja, ja. Dus, ik uh, zag ook aan je, ik dat... want uh, je, je, hebt, je hebt moeite om je dan in te houden... om niet voluit mee te gaan ja. he? met ja, hem. Dat ja. ja. deed je niet onverdienstelijk ook okay. <laughs> Nee, zeker. Je hebt een mooie stem, hè? Ja, dat. Uh, ja. eigenlijk zing ik helemaal leven eigenlijk al. Uh, ja. Dat vond ik leuk. Of zo, van als van, van, van, van, van, van kind tot op mijn werk. Zo vond ik ja. altijd. Ja, uh, ja. Nou ja, dat is ook eigenlijk typisch Amsterdams. Ja. Want uh, ik weet ook eigenlijk niet beter. Uh, Amsterdamse mensen die houden allemaal eigenlijk wel van zingen. En ja. het liefst uit volle borst en uh, he, met ja, een mooie snik in de stem. Eh, om, van opera tot smartlap, hè? Precies, dat, precies. Uh, ja. ja, dus wat dat betreft uh, laat je wel zien waar je vandaan komt. Ja, oké. Ja, ja, Maar geen ambities meer in die richting om weer eens een, een CD op te nemen of iets? Jawel, ja? er ligt een nummer klaar. Oh! Jawel, Hebben maar, wij een primeur? Voel nou, ik wat komen? Nou, het nummer uh, <laughs> ja. dat bewaar ik tot de uh, komende verkiezingen. Oh, <laughs> dat is hello. een politiek nummer. Hoor oh, eens oh. even. Dus, dus dat uh, wordt welk jaar? Uh, 2016 uh, toch, uh, of niet? Ja, 16 of 17, hè? 17 dacht ik. Nee, 17 dacht ik. Oh, 2017. Ja. Als ze niet eerder vallen. Ja, dan, dat dan weet je niet. Uh, ja. Dat maar het gaat, uh, ja, dat heet uh, water bij de wijn... Oh, en het uh, gaat over de beloftes van politici en uh, wat het allemaal waard is. Ja. En het nummer ligt eigenlijk al uh, sinds twee jaar uh, op de plank. Maar ik ja. wacht tot het goede moment daar is... dat we er een leuke videoclip bij maken en dan... Uh maar opgenomen de is hij al. Hij is al opgenomen, ja. ja. Nou, reuze benieuwd. Zijn. Dus ja, ja, ja. ja. Nee, dat, uh, heel ja, leuk, okay. heel leuk nummer. Dus uh, we moeten geduld hebben. Ja, ja. we moeten wachten tot uh, Politiek Den Haag uh, Maar dat is, toe is. <laughs> ja, ja, ja. Maar in die tussentijd heb je geen andere plannen op muzikaal gebied? Uh, nee, niet echt nee. uh, nieuwe nummers. Ik, uh, ik zing gewoon mijn ding. Uh, ja. Mijn hazes. Uh, ik heb een soort programmaatje met hazesnummers en uh, wat anders Nederlandstalig af en toe. Biaardenhuizen ja, gaan zingen of zo. Of Meen je ja, dat nou? Feesten partijen, en partijen. Ja, wat leuk. Ja, dat ja. is leuk om te doen. Dus, uh, ja, dat, dat begrijp ik. Zo ja. komen we de tijd door. En, en, en, en dan zie je dus echt die, die ja, smartlappen, uh, oude moppies. En, ja, of, ja, ja, een net beetje jongeren. gevraagd. Uh, Jordaanse hoor. repertoire. En, uh, een beetje ja, Jordaan, jouw wel op en, uh, het Willy Albertti. Ja, mooi. En Hazes vooral. Dat, ja, uh, snap ja. ik. Ja, dus ja, dat is wel op het lijf geschreven. Dus natuurlijk. daar vind ik, ja, is heel leuk. Ja, mooi. Hartstikke goed. En. We hebben een, uh, een ander nummer, want uh, je lacht graag, geloof ik. Ja. Je bent een uitbundig mens. Uh, ja, geloof het wel, ja. Ja, ja. toch? Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. En je lacht graag en dat brengt ons dan naar het volgende nummer. Want uh, je hebt een nummer ook aangevraagd van Mick Harren. Ja. En volgens mij ken jij Mick Harren ook persoonlijk. Ja, Mick Harren is een vriendje van me. Ja. En die uh, ja, die was ook een echt een grote fan van uh, André Hazes. Ja. En uh, toen ik op de Telegraaf zat, toen werd Mick ook wel uitgenodigd... om uh, bij jubilea wat te komen zingen. En toen hebben we samen ook wel uh, wat gedaan. En uh, sindsdien, bij Elle, toen André Hazes doodging... toen heb ik dus vanaf het jaar daarna... En, uh, elk jaar het André Hazes Meezingfeest uh, georganiseerd. En Mick is daar uh, alle jaren nog uh, vrijwillig komen zingen... om dat uh, feest op te luisteren. En dus uh, Wat hebben, uh, dat betreft uh, heb ik uh, grote bewondering voor hem. Ja. En hij heeft pas weer een nieuw nummer uh, uitgebracht... En, uh, ja, Mick zit al meer dan 25 jaar in het vak, maar net die doorbraak, dat effe, dat stapje, dat. Dat zit er nog steeds uit, maar niet hè? in, maar ja. dit nummer dat heeft wel potentie om uh, hoog te komen, denk ik. Daar, ik heb het ook al verschillende keren gehoord ja. op de radio. Ja, er zijn de, de vakbroeders ja. het ook wel over eens dat het een heel goed nummer is. Ja, ja, ja, het is een pakkend nummer en de tekst is natuurlijk heel leuk bedacht. Ja. Hè? Ja. Ik, ik lach zolang ik leef en ik leef zolang ik lach. Ja, ja zeker. Ja, ja, lach, zo is het ook eigenlijk. Daar is We je het langst mee vol. Hè? Dat is zeker waar, ja. Dat is zeker waar. En dan ga ik even richting Hans kijken om te vragen of hij... Uh, onze luisteraars mag laten meegenieten ja, van uh, dit mooie nummer. Ja, en misschien helpt het, hè? Je weet het nooit, hè? N zo is het. Ja. Misschien maken we er net van. Ja, je ja, weet het niet. Ja, dat zou je mooi zijn. Ja, okay. Fred, uh, Fred heeft hem uh, zaterdag gedraaid. Vorige week zaterdag, oh. hoorde ik. Oh, goed zo. Ja, kwam oh, okay. die ook al voorbij. Ja, ja. Ja. Nou, we gaan luisteren. Yes, Thank Mick you. Harren. Ik lach zolang ik leef. Dan? Zonder een woord van spijt, ja ik zie zelfs een lach. Maar waar sta ik dan? Het was verloren tijd in één keer op die dag. En zelfs je kind, die laat jij achter in de hoop dat jij iets weet. Veel succes. Het was een dure levensles. Ik was zo lang. Ik leef. Ja, dat was Mick Harren. Ik lach zolang ik leef en ik leef zolang ik lach. Met zo'n mooie snik. Met een hele mooie snik, inderdaad. En, ja. uh, een mooi levensmotto ook, hè, om te hebben. Ja, moeten we eigenlijk en, allemaal hebben. Zo'n zo levensmotto? Ja. ja, natuurlijk. Je moet altijd blijven lachen. Een dag Handtje niet positief. gelachen is niet geleefd. hè. Ja, ja, dat, dat, zeggen dat. Ze. ja dat zeggen ze. Als de hele maar zo wereld zou lachen, dan zou het wel beter zijn. Nou, ja, dat toch? Ik, dat denk ik wel. Ja, ja. ja. ja. En uh, ja, jij, jij, bent, jij bent erg close met Mick, hè? Met Harren? Ja, ja, we kan ja. het goed met elkaar vinden. Ja. En uh, ja, ik vind het leuk als hij uh, weer een nieuw nummer heeft. Dat het nu een beetje door gaat uh, komen. Want ja, hij ja. doet zijn best. En, uh, ja, zo is het. Hij is... Uh, ja, uh, na André Haas is er is nooit iemand meer opgestaan. Maar uh, als er één iemand is die zich goede stem heeft. En dan uh, niet te vergelijken met andere hazes. Maar dat vind ik Mick toch wel iets uh, aparts hebben. Ja. ja, die heeft wel een hele eigen persoonlijkheid ja. natuurlijk. Dus ja En uh, een mooie warme stem. Ja. Daar, daar kun je uh, helemaal niets van zeggen. Daar ben ik wel blij mee. Dat die ja. Nu, ja. Dat, dat doorgekomen is. En, en is, is Mick ook net als jij een, een hazes fan? Ja, Mick was ook een uh, groot hazes fan. Uh, hij heeft ook nummers voor hem. Uh, teksten voor hem gemaakt. Ja. En... Uh, ja, mijn uh, André Hazes mezingfeest uh, is dus begonnen to, uh, een jaar nadat André Hazes overleden was. Ja. En dat hield ik in Zandvoort dan uh, steeds in een ander café. En Mick is daar al die jaren trouw gekomen om uh, het feestje verder uh, op zijn kop te zetten. En, Wat leuk. Ja. Dat, wat leuk. Uh, dat en dat doet hij nog steeds trouw? Uh, nou, de laatste keer uh, kon hij niet. Want oh. toen uh, had hij zelf drie optredens op een avond. Dus. Hij heeft het geprobeerd, maar is niet gelukt. Dus, dan wordt nou het ja, ook wel erg kracht. Dan hè? wordt het moeilijk natuurlijk. <laughs> maar als hij even kan, dan komt hij. Dus, wat leuk. Uh, ja. Wat leuk. Nou, fijn dat het allemaal nog zo lekker marcheert met z'n tweeën dan. Ja. Mag ik, mag ik u vragen, waar, waar is dat feest altijd? Nou, uh, het, het, ik heb het uh, verschillende horeca uit, op dit moment. Ik ben op strand begonnen. Ja? En uh, ik heb uh, bij Bluis hebben we het gedaan, een hele kleine locatie. En het was hartstikke druk. En uh, Mick stond op het biljart te zingen. De deur <lacht> moest dicht, want buiten stonden het geluid te meten. Oh, jee. Dus die uh, ja. dreef uit zijn overhemd ja. Zo heet was het. En uh, ik heb het in het lokaal gegeven twee jaar. Dat is nu zeg vier. Uh... Oh ja. ja op en uh, ik heb het in het wapen een paar keer gegeven. En ik heb het in uh, Oomsteen gegeven. En nu zijn we weer twee jaar terug in het Wapen. En, uh, ja. ja, dat is een geweldige locatie om uh, zo... Uh, ja. ja. Daar kun je veel mensen ontvangen. En, uh, dat lukt ook wel. Ja. ja, maar dat is wel wat ruimer natuurlijk weer dan vier, hè? Ja, ja. Maar ja, maar... ja vier was toen de tijd dat het lokaal was. waren er twee zaken Klopt. naast elkaar. Ja, dat was dus ook dat zo. Dus dat was ja. uh, een mooie ruimte. Ja, dat is nu natuurlijk die broodjeszaak van Sheila geworden. ja. ja, ja. ja dat dus is dat zo. viel wel mee toen. Ja. Uh, ja. Ja. ja, toen was het wel geschikt ervoor. Want, want jij komt met een heel koor dan, hè? Toch heb ik me nou, laten vertellen. De laatste jaren heb ik een speciaal koor laten komen. ja. ja. Uit Zwouden. het Koor. En dat was ook heel gezellig. Dus, uh, Uit een... Hazenswouden? Uit hoe <laughs> je, je bedenken, het? Je verzint <laughs> het toch niet? Is dat echt waar? Ja, Ja, maar toch? Goed, je dat? Ja, die Leuk. kwamen met een man of 16, dus dat ja. was ook meteen gezellig. Heb, heb oh, wel gezellig. Oh, ik dacht dat het allemaal vrouwen waren. Nee, mannen en vrouwen. Oh, mannen en vrouwen. Ja, het ja, Heb je wel eens aan de krocht gedracht, ja, of niet? Is te groot. Ja, het moet in een oh, kroeg, ja. vind ik. Ja, ja. ja. ja dat is ook wel zo. Ja. Ja, ja, heb, ze hebben hem overal willen hebben. Ze hebben hem in de blauwe trim willen hebben. En, nee. en de krocht. En, nee. Nee, ik wil gewoon nee. dat het in een, zoveel mogelijk een bruine kroeg moet. Maar ja, omdat u ook zegt, er komen een hele hoop mensen op af. Ik denk dat ja. gewoon, de krocht ja. is natuurlijk een geweldige locatie. Een, uh, kijk, het varieert gewoon per jaar. Maar vorig jaar hadden we geloof ik 150 man ja, en toen dit was jaar, het wel heel erg druk. Maar, dit jaar waren er maar nog tachtig, dus dat uh, weet ja, je toch maar nooit. Dat maakt toch niet uit. Want nee. met, met, met die muziek van hazes, het is allemaal inhaken en meedijnen. En ja. je, je gaat lekker tegen elkaar staan. En je staat allemaal te deinen en te zingen. Dus dat, maar je hebt geen ruimte nodig. Je, je staat lekker, lekker gezellig je, tegen iedereen aan. Je brengt Bro. de hele sfeer hier al ja nou ja zoals je te <laughs> maar het is ook een leuke sfeer ja, die er hangt God, ja, ja hoor waar hazerspen uh, gespeeld wordt als feest ja dat is ook zo en het is heerlijk want iedereen die, die staat daar echt uit, uit volle borsten ja, ja. Ah, jongen allemaal drie ga je vanzelf ja. mee nou dat wordt hartstikke ja. leuk het is, ja, er wordt net zo gezongen op zo'n avond als dat het vroeger was als André zelf kwam ja, ja. ja. ja dat is echt heel uitbundig uh, ja nou ben ik toen eens geweest, hè, dan, eh, dat was niet, afgelopen keer ben ik niet geweest, toen kon ik niet, maar die keer daarvoor. En toen zat er een man, die leek heel veel op André Hazes, en die zei dat hij de broer is van André ja, Hazes. Ja, ja, ja, is dat ja. zo? Nou, dat was hem geloof. Dat was volgens mij was het een grapje, want uh, André heeft twee broers, ja. maar uh, volgens mij was dat uh, geen echte broer van hem. Want iedereen wilde met hem op de foto, ja, ja, zag ja, ja. ik? Ja, hij zei dat hij uh, Hazes was, maar, of broer van Hazes, Ja. Maar, Volgens mij was het een... Oh, een jij nepper. kent hem ook niet? Nee, nee, nee. Hij nee, was nee, gewoon nee. binnenkomen lopen. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> hij dacht natuurlijk, ik ga even de, de, de man spelen. Maar uh, nee, het was geen uh, uh, familie van haar. Ik denk toch dat een heleboel mensen erin getrapt ja, zijn. Want mensen wilden wel. met hem op de foto. Maar ja, ja, ja, hij zat ja, ja. ook echt helemaal pontificaal met zo'n zwart... precies zo'nzelfde zwarte ja, lerenjas. Ja, ja, ja. En in het zwart en met precies zo'nzelfde hoed. En, want ik, ik, ik, ik moest op een gegeven moment... Uh, V voor Lea en mij wat te drinken halen. En naast hem was die kruk leeg. Dus uh, ja, ik ging daar naartoe. En toen begon die tegen me van... word er niet goed van. word er niet goed van. Iedereen denkt dat ik de broer van haasjes ben. En, uh, of nee, denk, uh, uh, iedereen denkt dat ik Haarsjes ben. Oh, ja, ja, ja. Ik zeg, nou moet je misschien eens een ander petje opzetten, weet je wel. Want ja, als je je toch zo kleedt en je, je ja. lijkt er ook en, een uh, beetje op. Ja, dan gaan de mensen dat toch denken. die was erop uit uh, natuurlijk, om uh, aandacht te vragen. Ja, ja, ja, ja. Of, ja, of, of, waarschijnlijk. of gratis drankjes. Ja, misschien wel, <laughs> ja. ja. Ik had overigens, uh, toen bij mijn afscheid van de Telegraaf. Toen heb ik het feest, afscheidsfeest hierin ook in het wapen uh, gehouden. ja. En toen hadden ze van de privé redactie hadden ze geregeld dat er een Andrea Hazes kwam. Ach nee, hè? Die, die kwam ergens uit Zeeland vandaan, die treedde ja. ook op. Dus die is ook helemaal gekleed als Hazes. Ja. En een, oh, een yeah. vrouw, oh, Andrea. Yeah. Ja. Dus uh, nou, die ging ook daar, die kwam in een hele grote limousine, werd ze gebracht. Iets. Ja. En uh, nou, uh, uh, playback deed ze alleen maar. Dus op een gegeven moment toen. En ik dacht, toen heb ik het er even uitgezongen, natuurlijk. In het ja, live. dat snap ik, ja. <laughs> maar uh, die verdient de brood ook uh, als Andrea hazes oh, is... Wat een giller. Ja. Oh, maar dat is de, ze doet niet eens de stripties of zo. Ze nee, komt nee, echt nee, alleen nee, maar. Ze is ook met een zwarte hoed. <laughs> ik en, denk, ja, en, ja, ik denk dat daar gaat om, natuurlijk. Ze heel Ze heeft uit. een of andere ja. ziekte, dus ze kan zich beter maar niet uitkleden. <laughs> Oké. Okay. Nou, je, je, je hebt ook van die pakken, hè, die je onder je kleren ja, ja, aan kunt doen. Dus ik verwacht eigenlijk zo. Dan is de zaal zo leeg als ze dat gaat doen. <laughs> en dat was een feestje. <laughs> ja. Die Andrea toch? Andrea. <laughs> wie, wie had dat en, trouwens geregeld, Henk van de Meiden, of niet? Uh, nee, Wilma Nani Oh ja. <laughs> uh, echt ja. weer iets voor Wilma. Nou ja, wel toepasselijk. Ik vind het wel leuk dat ze ja, dat, nee, dat iets bedacht dat ze hebben dat wat echt hebben. bij jou past. Ja, ja. Dus, heel uh, nee, dat is echt leuk. <laughs> ja, ja. En, en, en weet je al waar het volgende mazingfeest uh, gaat zijn? Uh, nou, ja, ik denk het wapen weer als dat ja? openblijft. Ja, dat valt goed, hè? Uh, ja. ja, hoor, Kunnen gun mm het -hmm. die jongens wel. Uh, ja, ja. Dus uh, ik denk het wel, ja, dat ja. we daar weer gaan ja. doen. Ja, ja, hartstikke mooi. En dat is altijd en... dus het laatste zaterdag van uh, september, hè. En, uh, dat houden we aan vast. Uh, dus de, de laatste zaterdag. De laatste zaterdag van september dan is altijd het Hazesfeest. Oh, Oké, okay, dat gaan we onthouden. Onthouden, ja. Inka Over He? tien maanden. Wat voor ander ja, feest er ook is? Nou, uh... gaan we er ook eens meer van <laughs> Ja, Zegt <laughs> hartstikke Iedereen is welkom. <laughs> ja, leuk. Maar we hebben eigenlijk een hele grote sprong gemaakt. Hè? Want we, we, we zaten eigenlijk nog steeds in, in Amsterdam. Want. Je bent nu al, ik weet niet hoe lang is Zandvoort. Hoe lang ben je hier al? Uh, nou, uh, ruim 20 jaar. 2, 23 jaar geloof ik denk ik hier zo. nu uh, woon. Ja, zo. Ja. En hoe, hoe is dat zo gekomen? Was dat een lang gekoesterde wens? Of, uh... Nou ja, als Amsterdammer heb je altijd iets met Zandvoort. Ja. En als, als kind ging we altijd achter op de fiets met mijn vader naar Zandvoort toe. Uh, ja, S'morgens vroeg. He? Ja. En dan s'avonds weer terug op de fiets. En uh, ja, dus Zandvoort heeft altijd wel uh, indruk, indruk gemaakt. Als klein kind mijn vader huurde er ook wel eens af en toe uh, een paar maanden uh, een kamer of een, uh, een etage of zo. Dus, uh, een zomerhuisje. Ja, ja, dan gingen we dus ook naar het strand uh, overdag. En, uh, dus dat is altijd op een of andere manier blijven hangen. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, toen, wij, uh, toen wij gingen trouwen, toen zijn we dus van Amsterdam naar Haarlem verhuisd. Want Amsterdam kon je geen huis krijgen op dat moment. Dus toen heb ik tot, uh, vanaf 1972 in Haarlem gewoond. Nou, steeds dichter bij Zandvoort eigenlijk, zou ik zeggen. Ja, ja, je hebt het in en één in 93, uh, Toen En in hebben we de sprong naar Zandvoort gemaakt. Dus, Wat goed. Ja, ja. leuk. En uh, aan je gezicht te zien heb je daar geen spijt van? Nee, heerlijk. Nee, want je zit meteen te glunderen, ja. zie nee, ik. Nee, in Zandvoort, uh, ik voel me daar helemaal thuis. En, ja, uh, ja, ja, ja. Dus, en, uh. en je kinderen waren toen waarschijnlijk nog klein? Of? Ja, mijn zoon was twaalf toen en mijn dochter vijf. Oh, uh, dus... dus uh, dan heeft die dat toch wel heel bewust meegemaakt, hè, je ja. zoon? Ja. ja. Die, Wat vond hij ervan? Ja, die heeft zijn gang, uh, zijn vriendjes opgedaan daar. Uh, die, uh, die was geloof ik 13, 14. Toen was hij al met zijn neefje uit het raam geklommen bij ons. Uh, in de toen was hij al uh, de dancing's ingegaan. Dat meen je niet. <laughs> ja, dat kon toen nog, hè? Ja. ja, ja, ja. ja. Dus dan hadden ze keurig zo'n uh, ja. bed opgevuld, zodat ze... Ik oh, dacht dat het het ze lagen lijken... te slagen. Wat een dondersteen. <laughs> en uit het raam geklommen. Oh, wat en, wel erg, uh, de, ja. van wie heeft hij dat? <laughs> ja, in Amsterdam kon ik niet uiteraard terugkomen. Nee, dat bedoel verstaan. ik. Dat, maar ja, dat had je misschien wel gewild, stiekem. Ja, dat heb ik wel. We hadden ze aan elkaar moeten binden. Ja, ja precies. <laughs> maar nee, die hebben het allemaal ontzettend naar hun zin gehad in ja. Zandvoort ook, de kinderen. Dus, ja, uh, ja, leuke zonne Ze wonen hier nog, nog steeds. Of, dus, uh, oh ja, nou ja, dan ja. weet ja. je het zeker. Ja. Ja. En, en ze wonen ook nog in Zandvoort? Ja, nu. Er wonen ja. ook nog een Zandvoort. Hoe ja. zegt Kees net? Oh, sorry. Ja, ze wonen er ja. nog steeds. Maar ik heb je gemist, neem ik niet. Ja. Maar. Zet je um, dingen wat harder? Ja, raarder? ik zou er wat hadden Je volume ja, <laughs> Zeg, en wat heb je met de Beatles? Ja, met de Beatles... Uh, eigenlijk, wat ik met de Hazes heb... heb ik ook met de Beatles gehad. Die kwamen toen op in uh, 64, 63. Dat was de radio nog een uh, zaaie bedoening. Met, ja. uh, hoe heet het? Uh, ja, Nederlands Nederlandstalig... Uh, ja, dingen waar je als kind tegen aanschopt eigenlijk. Hè? Dat uh, spring maar achterop. En, uh, ja. Nou ja, toen kwam daar ineens de piratenzenders. En toen kwamen ineens de Beatles. Uh, een film in de Ziniac uh, Van een soort journaalfilm. En, nou, dat, dat was fantastisch. Dat, uh, ja, dat was wat de jeugd eigenlijk nodig had. Een uh, nieuwe generatie muziek. Ja. En de Beatles waren daar eigenlijk uh, als eerste van, en dat heb ik, uh, ja, moet ik zeggen, uh, gekoesterd ook. Die, uh, die, ben ik ook gaan volgen. En uh, kijk, je had de Beatles en je had de Stones. Ja, nou, klopt. Uh, was het niet ja. zo dat ik zei van, ik ben Beatles en dus geen Stones? Want ik vond de Stones ook goed. Ja. Maar uh, ja, ik uh, vond het geweldig wat de Beatles deden. En ik heb ook. Uh, ooit, toen wij net in Haarlem woonden... heb ik een paar keer een Beatlefeest gegeven. Net als een asis feest hadden we toen een uh, Beatlefeest. Ja. Met alleen maar Beatles. En uh, <laughs> mensen verkleed allemaal. En zo. Dus, uh, ja, oh, wat dat, uh... grappig. En heb je ook tussen allemaal van die gillende dames gestaan? Met concerten of iets? Nou, of, uh... ik even, de Beatles zijn dus één keer in Amsterdam geweest. Ja. En toen zat ik nog op school. Op de HBS. En dat was uh, vlakbij. Toen gingen we zaterdagmorgens nog naar school ja, de laatste twee lesuren zijn we maar weggegaan. Want we wilden die Beatles zien. Ja, uiteraard. Ja. Dus, dan kan je, dan ook, kan je niet meer uh, rustig in de klas zitten natuurlijk. Ik heb ook aan de kant van het water gestaan. Maar <laughs> ik ben er niet in gesprongen. Nee, <laughs> <laughs> vroeg me net af. <laughs> ja, maar ja, daar dat moest je bij zijn natuurlijk. Dat is ja, uh, ja. geweldig. Ja. Dat dus moet, dat, dat was uh, ja, geschiedenis eigenlijk. Als je het nu bekijkt. Uh, ja, ja ik, ik hoor mijn dochter regelmatig zeggen. Ik vind het zo jammer dat ik dat niet heb meegemaakt als kind. Want... Ja. Ik wou dat ik toen geboren was en dat ik dat, ik dat ook had meegemaakt. Dat, dat de Beatles kwamen. Ja. Ja. Ik zou je vorige week ben ik toevallig in Haarlem in Schouwburg aan een voorstelling geweest. Dat heet uh, Magical Mystery Tour. De Analogs. Ja. Oh, wat een fantastisch die, uh, concert. Al die nummers live speelden. Dat was echt geweldig. Met al die authentieke ja. instrumenten. Ja. Ik heb ze gezien ja, in Beverwijk. Ja, ja, ja. ja. Ja, niet is, normaal! Ja, Zelfs heel goed. Dat, dat ding uh, voor dat tramgeluid, hè? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Van Penny Lane. Penny Lane, ja. Ja, nee, wordt... Dat was echt weer uh, genieten. Dat, uh... Je gaat weer helemaal terug in de tijd, ja, hè? Ja, ja, ja. Maar Komt, dat geluid je dat, is zo goed. Uh, fantastisch. Goed fantastisch. En al die, al die oude instrumenten te zien. Die ja. mensen die hebben kosten nog moeite gespaard om, om overal ter wereld die, die echte instrumenten die de zo. Beatles gebruikten. Om, om, om dat te bemachtigen dat te, en te laten restaureren, ja. zodat het weer speelt. En dat staat daar dus allemaal op dat podium. En het wordt dus allemaal op die avond gebruikt. En er zijn inderdaad uh, violisten zijn er, een cellist. Ja, uh, ja, ja de die, uh, alles nou, staat er. Hè? Want ja. de, die, die Mexico Mystery Tour, dat hebben de Beatles opgenomen in de studio. Maar hebben ja. ze nooit op podium opgevoerd gespeeld. gespeeld. En deze jongens, die <laughs> doen dat dus wel. Ja. En zo, vandaar die uh, violen en die... Uh, ja. Ja. Ja, al die andere instrumenten dus het ja. klonk echt uh, geweldig dus ja. ik, uh, ja. als je je ogen dicht deed het was, ja, ja, de stemmen weken af en toe ja. een klein beetje af maar, ja, dat maar moet de, je de dan muzikale was echt helemaal uh, niet normaal, ja, ja. Nee, ik snap niet dat top. je daar helemaal van genoten ja. hebt ja, ja, waren de... er ook gillende meiden of niet? Dat niet. nou gillende oma's Oma, ja. het <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ja, vond wel bijzonder zat een man naast mij, ook een ja. oude man en uh, voor die tijd had hij uh, overal over te praten. Dit wist hij van de Beatles. En dat was ja, van het ja. nummer van zo. En dat was vroeger. Ja. En toen was het begonnen. Ja. En toen heeft hij onbewogen de hele avond gezeten. Eerlijk. Helemaal niks. Niet enthousiast. Of uh, niet klappen. Of meedoen. Alleen maar recht voor zich uitgekeken. gekeken. Dus dat het is toch heel wat. Die, die sloeg helemaal vast. Ja, ik weet niet ja. wat het was, maar. Die is helemaal in een trance gegaan, ja. natuurlijk, die man. Die was echt helemaal dood. Ja, ongelooflijk, <laughs> hè? Ja, dat hij ja, hier zoveel stil, praatjes bedoel, heeft. Hij dan. zat allemaal mee te zwingen. Ja, en, snap ik. Hij ja. zat gewoon kaarsrecht. Uh, ongelooflijk. <laughs> onder <Ja>. uitdrukking. Stoïcent. zijn. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Op zijn manier genieten, waarschijnlijk. Maar. Ja. Laten we het hopen. Ja, Dat moet haast wel. Dat ja. is toch gek als je. Ja, als je, je, je bereid bent om een kaartje te kopen voor de analogs... dan geef je al aan dat je Beatle-fans ja. bent. Dus ja, als, als dan die muziek op die manier nagespeeld wordt... het staat allemaal voor je neus te gebeuren. Ja, ja dan gaat het nee, toch dan, wat uh, door je heen. Ja. Ja. Nee, ja. ik vond het heerlijk. Ja, wat, uh, wat denk je Beetle, ervan? Uh, uh, ja, wat denk je ervan? Zullen we een nummer draaien van ja, de natuurlijk. Beatles? Ja, natuurlijk, je hoort erbij. Die Welke erbij. wilde je hebben? I uh, Should Have Known Better. I Should Have Known Better, ja. Van een heel mooi nummer van LP... Kijk, ook weer een onbekend nummer van de Beatles. Nou. Maar, nou ja, we hoorden net een onbekend nummer van André Hazes. en nu een wat minder bekend oh, nee, nummer van erom. de hij Beatles. Hij is minder bekend, Ik maar hij is Ja, dus hij is voor mij onbekend. Dus ja. Okay. Ja. Nou, gaan ga we genieten dan? Ja, ja gaan, gaan we, we doen. doen. De Beatles, voor Kees. De flater sla ik daar hè. Zeg ik een minder bekend nummer van de Beatles is dus hartstikke bekend. <lacht> ik ik ik, ik, ik, dat beter. Wist alleen niet dat titel ik, zo was? Nee, <lacht> nee ik kende <ook> het niet. <lacht> ik die titel. We alle die... allemaal mee te brullen. Daar ja. nou, waren wij ook te klein in elkaar. Wij waren dat. Ik ben van, van. 63, dus uh... ja, ja, nou, ja, ja 63. Ja, ja. ja, ach ja, jeetje Mina, ja de Beatles. Ja, dus uh, een uh, heel diepe indruk hebben die gemaakt uh, op jouw jonge jaar, in jouw jonge jaren en. Ja. Ja, we hadden het er net over dat het uh, liedje aan het spelen was. Uh, u zei ook hè, dat, dat Ruud Jansen ook zo gek is op de Beatles. Ja. En uh, dat hij een mooie voorstelling heeft gegeven toen met, het, uh, met de Korendag. Ja, met zijn eigen koor. In, met zijn eigen koor, met Sivolta. Uh, dan had hij inderdaad een hele mooie... Ja, uh, mooie medley van de Beatles. Ja, en, ja, ja. absoluut. Maar, en, en tot mijn grote verbazing zeg jij dan gewoon even en passant ja Omdat we het er ook over hadden dat de Ruud Jansen nu zo'n 40 jaar bijna bestaat. Uh, ik kende hem nog van vroeger. Ja, want die ja, naam ja, die hoorde ja. ik wel eens. Ja, ja toen hij <laughs> nog een korte broek aan had. Ja! <laughs> en wij uh, hadden in Haarlem, hadden we kennissen. En uh, Ruud Aziz. En... Uh, of Mart en zis. Ruud en zis zijn weer andere kennissen. Ja. Mart en zis. En uh, dan kwamen we dan weer geregeld uh, ook op verjaardagen. En dan waren ja. de vader en moeder van Ruud, die kwamen daar ook. Nou. Dus die waren, ze waren weer familie van elkaar. Ja. Dus die moeder die had het altijd trots over haar Ruud. Uh, die uh, weer naar Japan was om daar een orgel uh, te testen. En, uh, nou ja, natuurlijk gingen we toen ook met uh, Mart en zis mee naar. Uh, Optreders uh, van Ruud, nou ja, daar waren we meteen van onder de indruk. Het was geweldig. Goede band, goede zangeressen. Ja, ja. Dus ik ben hem nooit uit het oog verloren wat dat betreft. Wat leuk en hij had hier natuurlijk vanavond zullen zitten ja, om jammer, samen dat met dat betreft, jou. Ja, dat is zeker jammer dat hij dat er nou niet ja. is. Maar goed, hij, hij kan amper lopen van de rugpijn. Hij is gevallen. Dus, uh, ja, ja, ja, Ruud, we wensen je heel veel beterschap ja, en we hopen dat je gauw terug bent. Dan ja, komt, komt Kees nog wel eens een keer, hè? Kees? Zo is het. Er ja, als even, Ruud er weer is. Buurt, ja, zo is het. <laughs> nou, wat grappig dan toch dat die wereld toch weer zo klein is. Hè? Ja. Dat het allemaal toch dan weer uh, zo terugdraait. En uh, wat waren verder nog uh, uh, goede muzikale bands? Of, of, uh, waar lag je voorkeur toen je jong was? Uh, nou ja, de uh, Beatles, The Stones. De uh, ja. Animals, had je, Ja. ja had, uh, ja, uh, Engelstalige, al die, die, die Liverpool-achtige bands natuurlijk. Uh, dat, dat kon niet op. Uh, nee. En uh, het hele, hele harde, uh, zo'n zo groep met dat lange haar. Dat was me weer even te veel. Ja, uh, ja. Maar uh, een beetje melodisch moest het wel zijn, uh, vond ik. En, uh, ja, uh, uh, straks draaien we een nummer. Uh, dat is eigenlijk ook uit mijn jeugd. Herinnering, herinnering heb ik ook speciaal ervoor uh, genomen: uh, Procol Harum, Wide the Shadow yeah. of Pale. Yeah. Dat, me, dat was in 1967 uitgekomen. En ja, dat herinner ik me ook nog steeds: dat was zo'n mooi nummer. Het was een prachtige zomer. En dus op het strand lagen we met uh, zo'n transistor naar Radio Noordzee uh, te luisteren. En Wide the Shadow of Pale klonk dan uh, heel hard. En ja, dat is bijvoorbeeld ook een, uh, een, een groep die niet echt altijd. Uh, doorgebroken is. Tenminste, 'Waar de zuid was een uh, grote hit. En dan zijn ze nog twee nummers. Maar ja, dat zijn allemaal zo uh, heel goede nummers gewoon. En dat, ja, dat, dat was niet per se aan één groep uh, geleerd. Ik, mm -hmm. uh, ik ging gewoon voor de goede nummers. Ja, Nou, ja. had ik een vraag. Hè? Want er wordt altijd gezegd, als je fan van de Beatles was, was je geen fan van de Rolling Stones? De Stones. Ja. ja. Maar dat, dat zei Kees net, dat hij uh, toch alle twee ik wel... Ik was ja. ook gek op de Stones. Ja. Uh, dus... Uh, nou nee, dat maakte mij niet uit. Dat uh, ging gewoon voor de goede muziek. Ja, zo is het. En, en wat dat betreft... Uh, kijk, kijk, dus de Beatles hadden echt wel een, een, een, een heel herkenbaar geluid hè, ja. van hunzelf. Nou hadden de Stones dat ook natuurlijk. Maar uh, bij de Stones kon je toch van heel soft rock... Maar ja. hard rock en daar alles tussenin. Hè? Ja. Je kon van alles verwachten. Van. Dus het is maar net dan van welke stroming muziek. Ja, je bij de Beatles hebben je de... natuurlijk wel gezien dat er ook in de loop der jaren een verandering in ja. hun uh, muziek kwam. Ja. Nee, eerst was het, het echt het uh, lekkere beatgeluid. Ja. ja, toen zijn ze met een guru in contact gekomen. En ja, ze zijn ook die muziek gaan uh, evolueren natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat ging iets, iets geleidelijker. iets uh... subtieler dan bij de, bij de Stones. Ze, ze rookte wat minder. En ze... <laughs> Nou, de Beatles gingen meer de studio in op een gegeven moment. Hè. Dus minder optredens doen. Maar echt ja. studiomuziek maken. En de Stones zijn altijd blijven optreden. Tot, uh, tot op heden de dag. Ja, nog steeds dus, ongelooflijk. Ja. Ben je wel eens naar een concert van ja. ze geweest? in de Kuip ben ik uh, wow. een keer geweest. Was, uh, ja, geweldig natuurlijk. Ja. Hè. Ja. Je, je voelt echt die, uh, die Kuip trillen. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Ja, oh man. Ja. Ik ben er eens één keer geweest in die Kuip. Bij Michael Jackson. En dan zat ik best wel hoog daar op die tribunes. Maar ze hebben me weggehaald hoor. Is dat ja. Zo? ja, ik ben weggehaald door bewakers. Ik was zo bang. Ja, ja. ja want je voelt als iedereen... Ja, echt waar. <laughs> nou, ik je ze, vertellen? ze lachen? Maar ik als iedereen samen... gaat, gaat, ja. gaat hossen ja. en dansen en ja. doen... Ik zag bij Samen en een die... carfunkel. Met ja? een, had ik van, uh, van iemand die naast me zat... een verrekijker geleend. Maar daar kan je niet doorheen kijken... als iedereen staat te klappen bij nee. de bokser. Ja. Nou ja, ik zat ook in die tweede ring. Ja. Nou, die, die... Ik kon niks meer zien. Want ik kon hem niet voor mijn ogen houden... want je bonkt alle kanten op. Ja. Ja, nou, je ik... ziet niks. Ja. Nee, ik, ik was zo bang. Ik was ik zo me bang. Kan ja, voorstellen. <laughs> dus, uh... Ja, toen hebben ze hebben ze me twee, twee bewakers <laughs> hebben me vastgehouden <laughs> ieder aan een arm en heel voorzichtig die trappetjes af. En ik huilen, jongen. Je ziet me als nooit huilen. Maar <laughs> oh oh oh oh. Hoe, hoe en toen was... mocht ik mocht ik gelukkig mocht ik beneden op het veld staan. Hoe oud was je toen? Jij, jij denkt zeker dat ik een heel klein meisje was. Nee, ik, ja. was al, ik was al volwassen, hoor. Is dat zo? <laughs> ik had al kinderen. <laughs> <Jezus>. <laughs> en je bent al nooit bang uitgevallen, eigenlijk. Nee, maar ik heb wel, toch wel een, een, een bepaalde vorm van hoogtevrees, oh. hoor. Jawel. En als je dan, als je dan op zo'n hoogte staat... en het gaat heen en weer... En toen zegt die man nog van het moet juist heen en weer gaan. Want anders oh, zou het afbreken. Het, ja. <laughs> dus wees blij dat het heen en weer gaat. Maar ik was niet blij. Ik was niet blij. Ik wilde weg. <laughs> dus jij gaat ook niet bij bouwenspellers naar boven als de windkracht uh, 10 is? No, ik dacht het niet. Dan gaat hij ook. Nee. Uh, nee. 50 oh, oh, centimeter vond, aan iedere kant. Ja, ja, ja. Ik, ik vond die, uh, die paal vond ik ook al zo erg. Wat ik gedaan heb. Dat, uh, dat paal zitten met de windmolens. Ja, ja, oh, dus de ik ook, natuurlijk. ja, ik, ik zat oh. natuurlijk vrij hoog. Het werd donker en, en het stormde windkracht 6 en het werd vloed. En uh, toen heb ik toch wel ook uh, een beetje... <lacht> nou, ik heb niet gehuild hoor. Ik heb niet, nee, ik heb niet gehuild. Maar ik kon ook niet weggehaald worden. Hè? Dus, ja, ik, was, was, ik was met de wereldhavendagen in de Euromast. Oh. Dat en? is ook geen pretje, want dan zie je ook bewegen. Ook Rotterdam. ja ik nee, nee, stond ja, binnen. Ja. <lacht> en er hing een lamp, die ging heen en weer. En dan ga je naar buiten kijken ja, en dan zie je ja. inderdaad... Dat hij moest beweegt. Ja, ik ja, was oh, niet blij. Nee, ik wil nee, weer naar nee. beneden. Ja, ik heb ook nog ja, gefrees. Ja. ja, zie je, zie ja. je? Ja, dan speelt dat toch parten, hè? Dat speelt toch parten. Uh, wat, wat is nog het? vier was? minuten? Oh, nog vier minuten. Ik ja, denk Verschrijd Hans kan dat gaat zo zwaaien. Ik nee, nee nou dat wil zwaaien, ik dan doen, hoor. Ja. ik denk of hij zijn duim beseert, weet je wel? Nee, of het is uh. <laughs> We wachten op de brug. dicht gaat. Ja, ja, ja. Hebben we nog een bruggetje? Ja. Nou, dan, dan is het eigenlijk zonder. Hebben we dan nog tijd om met Procol Harum? Ja, ik denk, ik denk dat we ja? het daarmee af kunnen sluiten. Is nee. goed. Laten ja? we dat maar doen op verzoek van onze fijne gast Kees nee. Rutgers. Sluiten we dan uh, dit uur af met Procol Harum A Whiter Shade of Pale? Dus we gaan weer even lekker op het strand liggen. Ja, heerlijk. Ja, in gedachten. Ja.